Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Drie mannen die worden gerekend tot wel aangehouden. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij de moord op Onokut... die in maart 2009 dood werd gevonden in de Duinen bij Hoek van Holland. De drie zijn deze zomer veroordeeld tot 12 jaar cel... vanwege een moordaanslag op een Amsterdamse drugshandelaar. De NS Publieksprijs is toegekend aan AFTH van der Heijden voor zijn boek Tonio.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 Dat lijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. De gemeente Apeldoorn moest vorig jaar het grootste verlies in boeken. Andere gemeenten met grote verliezen zijn Heerenveen, Den Haag en Groningen. Schrijver Robert Fruisje is met de dood bedreigd... door luisteraars van de Amsterdamse radiozender Radio Mart. Een interview met de schrijver ging vanavond daarom niet door. Aanleiding voor de bedreigingen is de verfilming van Fruisjes boek... Alleen maar nette mensen. Volgens luisteraars is de film kwetsend... en zou het een verkeerd beeld geven van Surinamers...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 En we kwamen om twaalf uur op die camping aan en we moesten bellen, want het poort was op slot. En nou, we werden binnengelaten, maar we met even weer toezicht om onze kerven heen. Dus daar zaten we. En mijn gerrit die zich fout op een gegeven moment zijn handen, keek naar de heer. Here God, laat het gaan regenen, donderen en onweren, geef noodweer. Nou, à la minuut brak de.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 Of all nature and all created things, of all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdom, of all. all the wonders the world has ever known of all wealth and treasures of the earth there's no way to measure what you're worth crucify Oh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 Een vrouw die, die kinderen had en die kinderen waren ondertussen volwassen geworden. En ja, en dan, dan, dan hadden wij de vraag, hoe zouden wij zijn? Maar ze was gemarteld en, en, en zat littekens. En hoe zouden wij zijn als ons dit overkomt? Ben ik ook zo'n sterke christen? En, nou, het was, het was ongelooflijk om haar ont, ontmoet te hebben. En wat doet u nu? Nou, ik werk nu in een ondergrondsdrukkerij. Om allemaal uh, tractaten en dingen van Jezus te drukken, om die uit te delen aan mensen. Ja.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 Het is fijn dat je deze oproep doet. Dankjewel. Hoe kijkst daarop? Het is mijn goede zenaar. Stel je op als Christus Nederland. Die slag is kool en zeg nu ik ga staan. In de kracht die God wil geven.